9 uur. Jan van der Putten met het NOS-finale tussen Nederland en Denemarken is bekeken door 4 miljoen mensen. Aan het eind van de wedstrijd was het aantal opgelopen tot bijna 5,5 miljoen. Zo'n 83% van het tv-publiek heeft de wedstrijd gisteravond bekeken. De huldiging van Oranje is vanavond in Utrecht en begint om 7 uur. Rusland en de VS gaan samen gevoelige kwesties bespreken... zoals de situatie in Oekraïne. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben afgesproken... dat ze de banden gaan aanhalen en dat er binnenkort overleg komt. De sfeer tussen Rusland en de VS is al geruime tijd gespannen. De verkoop van vakantiehuisjes is opnieuw flink gestegen. Vorig jaar met 20 procent, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De trend is al langer gaande. In 2015 was de stijging bijna 50 procent... Als reden voor de stijging noemt de NVM de lage spaarrente. Mensen investeren hun geld liever in een recreatiewoning... dan het op de bank te laten staan. De persoonlijke gegevens van zeker 100.000 Nederlandse leaserijders... hebben op straat gelegen... door een slechte computerbeveiliging bij leasemaatschappijen. Volgens het AD waren onder meer namen en adressen van klanten in te zien. Dieven zouden daardoor bijvoorbeeld kunnen achterhalen... op welke adressen moeten zijn om een bepaald type auto te stelen... Het lek zou inmiddels zijn gedicht. Roemeense plaatsen in de bergen hebben steeds meer last van bruine beren. Die gaan in de wereld op zoek naar eten in de vuilnisbakken. Op sommige plekken in Centraal-Roemenië durven mensen nauwelijks naar buiten. Er kwamen dit jaar ruim 70 meldingen binnen van schade, bijna twee keer zoveel als heel vorig jaar. De bewoners eisen dat ze de beschermde bruine beren mogen afschieten. Het weer, veel zon, in de loop van de dag wat meer bewolking... maar het blijft wel droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag buien, de rest van de week wisselvallig... en het wordt minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 What is this madness? The next battle. De Knelparade muziek, de Pointer Sisters en Merk. De eerste plaat naar en weer van drie uur. Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag uur twee met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier... de evenementenagenda, dus had u pen en papier bij de hand. En er zijn al wat evenementen onderweg uh, uh, vandaag... zoals wordt er druk geraced op het circuitpark Zandvoort... tijdens de DNRT uh, Super Race Weekend. Dus liefhebbers van autoracen kunnen naar, deze, naar het circuit gaan... om deze laagdrempelige raceklasses. en dat doe ik mee op de kosten... Te, van dichtbij te gaan bekijken. Daarnaast hebben we natuurlijk de zomermarkt op de boulevard... die nog tot vanavond 9 uur daar te bezoeken is. En natuurlijk de reggae-muziek die vanaf het strand te horen is... tijdens het High Tides and Good Vibes Reggae Festival. En terwijl wij hier in de studio de bootjes in Amsterdam voorbij zien gaan... gaan wij natuurlijk verder met het tweede uur. Zoals gezegd, de evenementenagenda uh, Zandvoortsnieuws in het kort. Over een tweetal platen gaan we schakelen met onze collega Willem Bruist... live vanaf het strand tijdens dit reggae-festival. En we gaan eens dus even met hem vragen wat nou de, precies de reggae is... Want het is niet alleen Bob Marley en, en, en, en, en consorten... maar er zijn natuurlijk veel meer richtingen in de reggae. En uh, Willem Bruist gaat daar ons het een en ander over vertellen... over een tweetal platen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dus zijn ze daar op strand ook aan het zingen? Pas past wel. Ja, sing our own song. <laughs> en een beetje reggae. Uiteraard uh, hoort uh, deze groep er ook bij. Hier is Jubi 40. van uh, Ubi4, die je uh, ook uh, geregeld bij Willem te uh, langskomen onze reggae liefhebber en vandaar dat we ook zo dadelijk weer naar uh, Willem gaan overschakelen, want High Tides en Good Vibes is aan de gang bij Storm en Willem weet daar alles van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 video aan de tolweg, Tina, die, nou, die, die uh, lekkere zonnige zingel van uh, Pieter Allen en I Go To Rio. Nou, als we het weer van vandaag hebben en van vanmiddag, dan uh, moet je gewoon lekker op het uh, strand zijn. En uh, ja, Willem Bruijst heeft hier morsel, uh, Willem. Ja? Ja, Ja, ja, ja jij, jij, jij zit lekker op het strand of ligt lekker op het strand? Wat, wat ben je daar aan het doen? Nou, ik swing lekker op het strand. Je swingt op het strand. Alles, uh, alles wat de klok slaat hier, is dus positive vibration, ja, reggae, reggae, ja. Het is mijn straatje en het is mijn, uh, mijn, mijn dingetje is dat. Eigenlijk is het mijn way of life. Ik heb beleg geen dreadlocks meer, meer. Voor de rest. Maar even uh, uh, Willem, uh, veel mensen kennen natuurlijk Bob Marley en Peter Tosh... als vertegenwoordigers van de stroming van de reggae. Maar reggae is natuurlijk veel en veel meer, hè? Ja, dat is zeer, zeker veel meer. Kijk, het begon jaren geleden begon het, uh, in de vorm van ska. En ska dat is een beetje de snelle reggae die men kent. Toen werd het nog geen reggae genoemd trouwens, maar je ja, had eerst ska en toen had je rocksteady beat. En rocksteady beat, daar is uh, ja, Jimmy Cliff mee begonnen, en Bob Marley zijn mee begonnen, de uptoners zijn er mee begonnen, Pieter Tosh zijn mee begonnen. Dus de wat snelle reggae, uh, de, de, de snelle upbeat zeg maar. Later kwam de wat langzame uh, upbeat en toen pas werd het reggae genoemd. En dan praat je over 1967. En uh, na die tijd is daar een uh, stroming uitgekomen, uh, zoals we, ja, die tot vandaag uh, toe uh, kennen wij die eigenlijk nog. Dus alles wat lekker relaxed is en uh, alles doet denken aan warm, uh, weer, zomer, zon, zee en noem maar op. Dat is, uh, dat is de huidige reggae, uh, zoals het, uh, toen die tijd bedoeld is. En zoals Bob Marley jarenlang gemaakt heeft. Ja, en, uh, Ja. <lacht> het, het, het zit trouwens weer helemaal in de revival, hè? Ik bedoel, er zijn weer nieuwe bands, die zijn er beter gaan houden met, uh, met reggae. Die komen dus uit de scene, maar die gaan er allemaal een beetje de reggae, uh, de reggae kant weer op. En uh, dat doet mij een groot plezier, moet ik zeggen. Ja, maar wat mij ook opviel, ook tijdens jouw uitzendingen, is dat er natuurlijk een heleboel onbekende reggae-artiesten zijn. En uh, dat, er, dat dat ook weer een aparte richting is binnen de reggae. Ja, maar dat komt omdat uh, wat Bob Marley dus gemaakt heeft, Bob Marley heeft een heleboel reggae gemaakt en ze noemen hem ook wel de, de, de grondwerker van de, van de reggae uh, uit Jamaica en of je daar nou mee eens bent of niet, dat laat ik even in de midden, maar uh, het onbekende, dus de, de dub, hè. ik heb bijvoorbeeld heel veel dub gedraaid en dat is dan bijvoorbeeld de reggae met heel veel echo erin, loopjes, uh, sampletjes. Noem maar op, uh, dat hoor je eigenlijk, als je dat hoort, te zeggen de mensen van... jee, het lijkt alsof ik in een coffeeshop loop. Oké, okay, maar... Dat, ja. dat is dus één stijl, dub is bijvoorbeeld een stijl. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dancehall, dancehall dat is meer... ja, de dansbare reggae. er een wat andere wat, wat, uh, beat in, wat sneller, het is wat ruiger en wat minder relaxed. En ik heb uh, be begrepen dat ze, dat, ze, dat ze vanaf vier uur live optredens gaan verzorgen. Ja, dat klopt. Uh, vanaf vier uur uh, die op de line-up staan, dat is uh, Holland van Coyote. Die begint dan. Zoals ik vernomen heb. En die wordt begeleid door de, door de band van Carlos. En dat is de Roots Line Reggae Band. En Carlos, die heb je dus in het eerste interview al duidelijk kunnen horen, zeg maar. Oké, okay, dat is, dat is, maar dat is duidelijk ook die andere, andere soort reggae, die dub-reggae. Ja, dus, maar het is, wel, het is wel de traditional. Hè? Het is wel de traditionele reggae. Het is niet de dancehall, het is niet wat. Wat bijvoorbeeld uh, Team Damien Marley maakt of zo. Uh, het, is, het, is, ja, het is de traditionele reggae waar je lekker op meegaat. En waarvan je denkt, van, nou, weet je wat, ik bestel er nog maar eentje. Want ik lust nog wel wat. Oké, okay, vanaf 4 uur. Dus live uh, reggae op het strand. Bij uh, strandpavillon Storm. Bij het strand, ja. En uh, het is wel het hartstikke druk. Maar er kan nog veel meer bij. Want ja, hoe meer uh, ziel en hoe meer vreugd, zeg ik allemaal. Heel goed. Uh, in ieder geval, uh, Willem, bedankt voor deze update. Ik zou zeggen, uh, yeah man, rustig aan. Ja man. <laughs> ja, man. Ja, man. Ja, man. ja man. En uh, wie weet halen we je verder verderop in de uitzending nog eventjes... Uh, in de uitzending voor het sfeerverslag. Dank zover. Hartstikke goed. Prima. Hoi, Dankjewel Willem. En ik houd gewoon even bij Bob Marley en de Wailers. Ja man. you like jumping to Rekker bij CFM met Bob Marley en de Je Jorden, de single jamming. Ik pienso We worden dus juist half drie van onze eigen weerman Lex van de Hoorn. Ja, de zomer gaat er toch echt aankomen hier in Zoforts. Morgen en overmorgen kunnen we ervan uh, genieten. Dus met een uh, lekker zonnetje, graadje of 20 morgen. En maandag zelfs 22 graden. Uh, lekker zonnig, vandaar ook zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij CWM. Je Enrique Iglesias en Subbema Radio, ja. Um, we gaan eens even naar Amsterdam, daar is de knelparade in uh, volle gang. Heel erg gezellig daar, maar van de week was het ook gezellig uh, in Zandvoort. Ja, wat een geweldige. Ja, Pride at the Beach. Wat een geweldige... Daar zijn we trots op. Festijn was dat. En dat is natuurlijk heel Zandvoort niet ontgaan, die drie dagen... Zoals je al zegt, nu de, de kennelparade in Amsterdam live. Wij hebben drie dagen lang kunnen genieten van de Pride at the Beach. En dat is de gemeente ook niet ontgaan. Want de gemeente heeft zich ook niet onbetuigd gelaten. Want afgelopen dinsdag heeft namelijk wethouder Gert-Jan Bluis... Marcel Busser de oorkonde van Pride ondernemer van het jaar overhandigd. Busser werd hiermee bedankt voor alles wat hij gedaan heeft... om de Zandvoortse ondernemers enthousiast te maken voor Pride at the Beach. Wat jij gedaan hebt voor Pride at the Beach is ongelooflijk. Ik dank je daar hartelijk voor. En benoem je bij deze tot de Pride ondernemer van het jaar. Je bent een voorbeeld voor velen, al dus, Bluis. Busser was door deze actie zeer verrast. Hij heeft zich sterk gemaakt voor Pride at the Beach. En heeft zijn collega-ondernemers, onder andere, geenthousiasmeerd om allemaal roze schorten te dragen tijdens Pride at the Beach. Nou, en afgelopen maandag, toen het grote festijn begon, natuurlijk, op het raadhuisplein. Zag je ook dat het over het hele dorp alle ondernemers de, de terrassen waren overvol. Het heeft dus absoluut zijn, weerga, uh, zijn weerklank gevonden. Ja, het was een mooi feest, maandagmiddag op het uh, Raadhuisplein. Groot feest uh, met uh, Anita Meijer en contorten. Ja, ik hoorde dus zelfs op de Van Lennepweg nog. <lacht> dus nou, daar, daar stond het toch wel redelijk hard uh, daar, nee, denk ik. Maar geweldig dat ook alle ondernemers uh, hun steentje bijgedragen. En uh, deze blijk van waardering is dan ook volledig terecht. Zo is het, zo dadelijk de evenementagenda. Krijg je weer te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. En het is weer een hele lijst, uh, toch, Albert-Jan? Yep, yep, yep, yep, yep, yep. Dus we trekken er een paar minuten vooruit zo dadelijk... Uh, naar deze van Ryan Pers en de Deutsche Vita. in Amsterdam. Jeetje, keer. Ongelooflijk, zeg. Ik, ik vertrouw niemand meer. Meneer. Nee, nee, nee, ik ook niet. Nee. Maar dan een uh, groot feest. De knelparade op dit moment in uh, ja. volle gang. Uh, uh, aan de gang dus uh, daar in uh, Amsterdam. Nou, in Zandvoort gebeurt er de komende dagen ook heel wat. Allereerst nog even tot 20 augustus bent u van harte welkom... bij de tentoonstelling Hollandse Meesters in het Zandvoortsmuseum. Museum. Want in het Zandvoortsmuseum Museum u een tentoonstelling... die is samengesteld uit beeldmateriaal van de grote musea... Zo leggen zij de verbinding met de originele schilderijen... die u kunt bewonderen in de echte grote musea. En daarnaast tonen ze een aantal sculpturen... van Eppe de Haan, Marlène Scherp en Kitty Warnawa. Dat allemaal in het de Zandvoorts Museumsvaluweestraat nummertje 1. En uiteraard meer over deze tentoonstelling... en over alle andere activiteiten kunt u natuurlijk terugvinden... op de website www.zandvoortsmuseum.nl. En zoals ik al om twee uur meldde, er wordt ook volop geraced dit weekend. Het is eigenlijk gisteren al begonnen tijdens de DNRT Super Race Weekend. Het is een laagdrempelige raceklasse die dus ook voor de kleinere portemonnee toegankelijk is. En dan heb ik het even over de coureurs. Uh, de drie, deze drie dagen uh, zullen volgepakt zijn met vangen, spannende races. En de wedstrijden worden verreden door raceklassen uit de DNRT breedte Series. Vandaag en morgen nog op het circuitpark Zandvoort. En dat hebben we natuurlijk ook op de burgemeester van Alvenstraat, nummertje 108. Bent u in Zandvoort, bent u op vakantie, het zonnetje schijnt, houdt u van, auto, van autoracen. Ga dan eens even lekker kijken op het circuit Zandvoort. Meer informatie over deze DNRT Super Race Weekend en over alle andere activiteiten van het circuit Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl Dan, zoals ook al gemeld, de zomermarkt is ook in volle gang. En dan hebben we het over de Boulevard hier, al hier te Zandvoort vandaag. En dat duurt allemaal nog tot negen uur. En u kunt in deze maanden, juli en augustus, van deze gezellige zomermarkt genieten op de Boulevard de Vauvaarts te Zandvoort. Het is een leukste markt aan zee. En heerlijke kraampjes. En laat u verrassen tijdens de zomermarkt vandaag nog tot 9 uur op de boulevard. En zoals al gemeld, High Tides and Good Vibes Reggae Festival op het strand. Dat duurt nog tot 5 voor 12. En om 4 uur zullen daar de live optreden starten. Dus liefhebbers van reggae, u bent van harte welkom bij strandpaviljoen Storm. Boulevard Paulusloot nummertje 8. Het is om 2 uur begonnen en duurt nog tot 5 voor 12. En vanavond is het ook weer tijd voor Let's Party. En dan Let's Party is een avond stijlvol en ongedwongen dansen en genieten. En ontmoeten voor de Friendly 25 and Up. Dat betekent 25 jaar en ouder. Dat allemaal uh, de, ge, georganiseerd door Appelman Evenementen. www.swingstation.nl www.swingstation.nl De entree bedraagt... 10 uur ries, en heerlijk swingen. Ja, dat was vroeger inderdaad, swingstation. Dat was inderdaad vroeger En nou een station. nieuwe naam. En nou een nieuwe, nieuwe, nieuwe naam. Maar goed, het begint allemaal om half acht en het duurt ook tot vijf voor twaalf. En liefhebbers van Franse sferen, morgen is het weer de tijd voor de traditionele Place du Tertre. Dat begint allemaal om tien uur morgenochtend en dat duurt tot vijf uur. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en er kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk worden aangeschaft. De markt biedt een, meer, een gevarieerd aanbod. Naast kunstenaars met schilderijen, keramiek, beeldjes, zilveren sieraden en voorwerpen, originele hoedjes en tassen... staan er ook kramen met prachtige brokante artikelen. Dat allemaal vanaf morgenochtend 10 uur tot 5 uur tijdens du Tertre. En dan hebben we het natuurlijk over het Kerkplein... in het centrum van Zandvoort. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden... op de website www.bkzandvoort.nl. www.bkzandvoort.nl. Dus Franse sferen morgen tijdens Plas in het centrum van Zandvoort. Dan maken we een bruggetje naar 12 augustus... want dan is het weer tijd voor de Zandvoortse Open Kampioenschappen... Makreelroken. Ja, ja. Het jaarlijks kampioenschap makreelroken staat weer voor de deur. Op 12 augustus is het dan weer zover. Tot nu toe zijn er ook rokers aangemeld uit Katwijk, Noordwijk en Zandvoort aan Zee uiteraard. Onder dit gezelschap bevinden zich kampioenen uit Zandvoort en Zee en Noordwijk. Vanaf half acht s morgens worden de tonnen geïnstalleerd en opgestookt. Dat allemaal op 12 augustus van half tien s morgens tot vier uur s middags. De locatie Raadhuisplein, het centrum van Zandvoort, staat dus die 12 augustus van half tien tot vier uur. Geheel in het teken van de Zandvoortse Open Kampioenschap Makreel Roken En uh, natuurlijk op 12 augustus is er wederom een zomermarkt op de boulevard Zandvoort. Zoals die er vandaag ook is. En dat begint allemaal om 11 uur. En dat duurt tot 9 uur. En op 12 augustus is het ook tijd voor Vestvaria. Dat begint smiddags om 1 uur en duurt tot 11 uur. Op zaterdag 12 augustus nemen ze je weer mee voor een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op de mooiste plekje van moeder aarde... waar de vrijheid oneindig is, namelijk het strand. Meer informatie over dit geweldige evenement kunt u vinden... op de website www.safarilodge.nl. www.safarilodge.nl Het begint allemaal op 12 augustus om 1 uur en duurt tot 11 uur. En de locatie is natuurlijk de Safari Lodge Boulevard Paulus Lood nummertje 2. En dan op 13 augustus gaan we weer racen en dan hebben we het over circuit Zandvoort, de ACN-races. Verwelkomen die dag uh, de races die normaal gesproken in Noord-Nederland actief zijn onder de vlag van de Autosportcompetitie Noord-Nederland series als de Avenger Cup, Open Sport Series en Oprom BMW Cup komen in actie. Dat allemaal op 13 augustus. Locatie to be, Circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en al over alle andere evenementen van het Circuit Zandvoort. Kunt u uiteraard terugvinden op uw website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl dat was hem, de evenementagenda ruim zes minuten lang. En wil je de evenementen nalezen, dat kan ook op onze ZFM Zandvoort app. Your burning touch is something that keeps on healing, and we can talk about it. Wake me up if I'm dreaming, are we lost, or is this love that I'm feeling, you t Ja, je zou je groep uh, zo maar noemen, hè? Kid Creole en de Coconuts. Ja, echt waar. Dat was de naam van uh, deze groep en namen bekend geworden in de jaren 80. Uh, onder meer met deze single Andy Cats. En als ik aan uh, Kid Creole en de Coconuts uh, denk, denk, denk ik ook meteen aan de Time Witness. En het leuke is, die uh, leadzanger van de Time Witness, uh, Albert-Jan, ja. die trad uh, afgelopen woensdag nog op bij uh, Club Nautique. Dus dat is reden genoeg om straks ook nog even een plaats van de Time Bandits te gaan draaien. Toch? Zeker weten. Zeker weten. En Anita Meijer, ja, die komt er ook nog aan zo dadelijk. We zijn wel in een mooie sfeer, hè? Ja, toch? Re reggae en de uh, parade. Uh, maar uh, ik werd uh, door een oplettende luisteraar uh, even gewezen op een evenement vanavond. Die ik, uh, die, uh, die, uh, die ik dus niet gemeld heb in de evenementenagenda. Hey, dus en wat is dat? Gelijk even rechtzetten. En dan heb ik het over Jazz Behind the Bar. Dat klinkt jou ook wel bekend in de oren, want we hadden vroeger een driedaagse evenement, toen een tweedaagse evenement. Jazz Behind the Bar, jazz, noem maar. Op. Uh, vrijdags was dat, toch? Ja, dat kan. Ja. Uh, en Vanavond zijn, wordt ook aan de jazzliefhebbers uh, gedacht. En wel jazz in je moerstaal. Dat uh, begint allemaal om 8 uur. De place to be voor deze jazzliefhebbers is Jengs Saloon, Jazz Behind the Bar. Het begint om 8 uur en uh, de, de artiesten die optreedt is Katie. Keten en combo. Jazz in je moerstaal. Vanavond vanaf 8 uur bij Jeng's Saloon. Dus daar wordt ook aan gedacht. Jazz behind the bar. Hey, klinkt goed dat het ja. weer terug is. Ja, en deze hoorde van de week. He, afgelopen maandag vanaf het Raadhuisplein. Hier is Anita. was the wheel. De meeste hebben we maandag tot en met woensdag hier in Zandvoort gehad. Hebben het over Pride at the Beach. Met als eerste maandag het optreden van Anita Meijer. En op woensdag de Time Bandits. Jawel, hier zijn ze met I'm Specialized in You. van Pride at the Beach... hij op, de liedzanger van de Time Bandits... bij Club Nautique. Vandaar dat we hem uh, weer een keer draaiden. Hè. Deze single, uh, I'm Specialized in You. Nou, we gaan alweer bijna op naar het nieuws... en weer van 4 uh, uur, Albert Jan. Time flies, We are have fun. Maar je hebt nog even twee berichten voor ons. Allereerst, er worden weer vrijwilligers gezocht... voor de blauwe tram. Uh, steunpunt de blauwe tram... aan het Louis-David's carré nummertje 1... ...gaat na de zomervakantie van start met leuke activiteiten. Hiervoor zijn nog verschillende vrijwilligersfuncties nodig. Pluspunt is op zoek naar gastvrouwen en gastheren... ...digitaal handige vrijwilligers... ...creatieve en spelletjesvrijwilligers, eh, vrijwilligers, et, cetera, et cetera, Bent u een paar uur per week beschikbaar en wilt u meehelpen... ...om van het steunpunt in het centrum een succes te maken... ...neem dan contact op met Nathalie Lindeboom en vraag naar de mogelijkheden. E-mail is nlapenstaatjeplus.zandvoort.nl NL, apenstaatjeplus.zandvoort.nl. Ook telefonisch bereikbaar op 5740355. 5740355. Uh, aanstaande dinsdag 8 augustus van 2 tot 4 uur komt dorpsomroeper Gerard Kuiper in de bibliotheek vertellen over het Zandvoorts verleden en over zijn belevenissen als dorpsomroeper. Tijdens dit gezellig samenzijn laat uh, uh, de bibliotheek onder andere haar collectie boeken van oud Zandvoort zien. De toegang is gratis en de koffie en thee staat klaar. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt... of bel met 5740330. 5740330. Aanstaande dinsdag van 2 tot 4 uur... een gezellige verhalenmiddag... Uh, met dorpsomroeper Gerard Kuiper. En dat allemaal uh, in de Zandvoortse bibliotheek. Dankjewel Albert Jan. En tot zover ook uur 2. Hier is Maluma als laatste voorvieren. Maluma baby... Apenas een el solito te, te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me je doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos meer y así nos queremos. Mm. Si conmigo te quedas, o con otro wil. te vas.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 En motorrato, lo nuestro no depende de impacto. Disfrutí solo siente el impacto, el boom boom que te quema y cuerpo te gire. Tranquila que no creo en contratos y tú menos. Y siempre que se va a mí y felices los cuatro. No importa el que dirá, no gustas sí. y, y cantamos en cuarto. Baby. Y siempre que se va a mí y felices los cuatro.